Annet Schuts met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het vanochtend een Russisch gevlechtsvliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Op sociale media schrijft het leger dat dit gebeurde in de regio Koersk. Het toestel zou zijn neergehaald door de Oekraïense luchtmacht. Rusland heeft nog niet gereageerd op het bericht. Afgelopen nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kharkiv en Gerson zeker vijf mensen gedood.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 De schade door het instorten van een bergwand in Zwitserland... loopt in de honderden miljoenen, zegt de regering. Vorige week kwam bij het dorp Blatten een deel van een gletsjer naar beneden... waardoor het dorp werd bedolven door ijs en puin. Daardoor ontstond in het Lutschentaal een soort stuwmeer... dat dreigde te overstromen. Inwoners van omliggende plaatsen werden geëvacueerd... maar konden gisteren weer naar huis. Het weer, af en toe zon, maar later vanmiddag ook felle buien... met kans op onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. 1 op 2 wilt de politie verantwoordelijk van uh, ambulance. Ambulance en een reddingsboot. Ook een reddingsboot. Ik kan elke nacht dat je naast me ligt. Maar vanavond. Met een andere pik Ik ben zo bang dat je mij gaat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 en, en dit is waarschijnlijk je eerste tv-optreden. Uh, ja, primeur. Primeur. primeur. Ja, ongelooflijk. <laughs> en dat op jouw dag. Ja, ja, ja, ja. <laughs> mensen op kunnen, dag. kunnen dat allemaal nog eens uh, ook.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 Want ja, or, daar moet ik er ook weer even bij vertellen. Oorspronkelijk zouden wij live vanuit de Reddingsbrigade Bloemendal uitzenden. En daarvoor zit uh, Ruud Kloek, natuurlijk, de commandant uh, van. Uh de reddingsbrigade Algemeen Strandwachtcommandant. Ruud, dat is trouwens een mooie. Kom maar even bij de, bij de microfoon. Een heet... oude naam, hè? Ja, ja, is dat een oude witse naam? Een naam, maar dat ja. houden we erin. Algemeen Strandwachtcommandant. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben twee posten op het strand. Ja. En dan hebben we ook nog een postcommandant. En met de Algemeen Strandwachtcommandant is verantwoordelijk voor wat er op het hele strand gebeurt in Bloemendaal. Oké. Okay. Dus en bij Panasia en de kop van de zeeweg. Ja, zeewer. dat is waar. Jullie hebben nog een. Hebben we hebben dus een postcommandant die gaat over de kop van de zeeweg. En de andere als het mooi weer is.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 Uh, ja, zeker wel. Maar uh, ik ben er dit jaar nog niet in geweest. Maar, maar eerlijk gezegd had <laughs> het jaar ermee willen beginnen met, so cold, duiken, met een nieuwjaarsdag, maar die is helaas niet ook. Okay. Dus ja, dat had ik ja kunnen zeggen, maar dat ja, we ja. nog niet. We ja. hebben we toen afgelast omdat het zo te veel stroming ja. was. dat ja, ja. zou onverantwoord zijn. Helaas. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat gaat je wel aan je hart dan, hè, rust. Ja, dat, ja, dat is heel. Ja, Maar goed, gelukkig ging dit antwoord. en Muiden en zo waren het samen eens dat we het niet moesten doen.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 Ja, het is van, on, voor ons van groot belang uh, dat die reddingsbrigade er maar het is. Maar over het vertellen? Overzicht waarvan? Nou, overzichten van wat, wat er gebeurt. Hè. De brigade is ook bezig met, met, met de EHBO-taken. Met het redden natuurlijk van, uh, van mensen die, uh, die in nood verkeren uh, op of rond het strand.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 Zijn ontzettend belangrijk. Ja. Ruud, even naar jou toe. Wat, wat is uh, die duinen, natuurbranden? Dat is nog steeds een heel hot item. Er wordt keihard aan gewerkt ja. door Brandweer Nederland. Wat is jullie rol bij een uh, natuurbrand? Nou ja, als we, stel dat er in de duinen brand is en daar moeten brandslangen of scheppen of andere materialen in. Wij hebben natuurlijk ideale auto's die door het terrein kunnen rijden en die makkelijk spullen heen en weer kunnen brengen. Ja.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 Of the time.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 Ik ben hier bij Vrouwelijk Woord, deze van de Belstars en de Sign of the Times. Voordat wij verder gaan praten, Benno, nog ja. even het, uh, ja, het uh, technische gedeelte. Ja. Want onze uh, livestream uh, ligt er momenteel uit uh, op uh, ZFM-Live. Maar we hebben wel een uh, mooi alternatief daarvoor waar je uh, in mee kan kijken, toch? Ja, dat is uh, reddingsbrigade-bloemendal.nl. zfm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 zijn ze al bij je geweest met dit verhaal? Nee, dat nog niet. Nee. Oh nee? Oh, <laughs> ik ben stof ja. ja, sorry. <laughs> ja, dat vind ik vreemd. Ik bedoel, nou ja, het, het wordt... Het, wordt, het wordt... in de plant, he. en voordat ze het voorbereid hebben en dan eruit hebben gegooid. Dan, ja, dat duurt natuurlijk wel even. Moet je het wel goed voorbereiden? Nou ja, je hoort het nu van mij. Ja. Uh, <laughs> er is zelfs een visiedocument opgesteld.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 Dat, is, uh, dat wordt wel een uh, uh, klusje. Uh, uh, Geest want die weet daar alles van. Okay. Niet om af te schuiven. maar nee. Geest, Dan ga ik misschien dingen vertellen die niet kloppen. Ja, ja, ja, Geest ja, ja. weet alles van uh, uh, Nou ja goed, dat komt, dat komt straks wel. Maar Michel, als jij dat zo hoort, ja. uh, um, wat, geef eens een reactie. Nou ja, kijk, die, die weerbaarheid, dat is natuurlijk wel echt iets... waar we uh, tegenwoordig veel meer aandacht voor hebben. Ja. Um,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 Uh, of naar uh, sportaccommodaties. Ja. Waar, oh, ja. uh, plekken waar mensen ook opgevangen kunnen worden. Nou, daar hebben we in het verleden ja. al bij de gemeente Bloemen. allemaal afspraken Zeker. over En oefeningen over gehouden. Oh, daar ja. oh. is de ridders ridder er nauw bij betrokken. De Tetrode Hal bijvoorbeeld ja. zou op, een, een slachtofferopvangplaats zijn. Ja. Want het is wel een beetje overdreven dat er een vliegtuig op uh, Bejaardente de Rijp zou storten. Dan moet je natuurlijk ruimte hebben om wat te gaan doen. Ja. Of op een school wat gebeurt.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 Vanmiddag hier in de studio bij ZF hebben we een gast die heel erg stil is, Benno. En uh, ja, da daarom heb je ook uh, Koen Wiegman uh, uitgenodigd. Want uh, ja, daar heeft het alweer mee te maken, toch? Och, dat ja, die zeker. gast aanwezig is. Ja, ja, ja, ja, ja. Koen, kruip even bij de microfoon. Ja. En uh, lekker uh, dichtbij. Ja, zo ja. zit je net of je of ja. hier in een ja. ton zit. Uh, Koen, uh, nou even wat. Uh, <coughs> wat doe jij ook alweer bij de Ringsbygganen? Ik ben een instructeur Eerste Hulp. Oké. Okay. En dan hebben we eigenlijk een voorkeur voor Eerste Hulp versus EBO. EBO is een beetje meer wat oudere uh, pluisters plakken. Ja.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 Dus de zwemvaardigheid minder beheersen. Je ziet dat de standpaviljoens een enorme ontwikkeling doormaken. Dus er gebeurt ongelooflijk veel in die badplaatsen. En met name ook in Zandvoort. Waar we ook een antwoord op zullen moeten hebben. Kijk, als het langer in de avond doorgaat, betekent dat de files wat meer gespuit zijn. Zandvoort uit. Maar tegelijkertijd dat je ook met je veiligheidsinzet rekening moet houden.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 die echt hele leuke dingen doen. Ik mm. nou, ga straks de opening van de Street Art Zandvoort meemaken. Ja. Dat, dat is echt uit, uit die koker ook gekomen. Um, en tegelijkertijd moet je dat goed begeleiden. We willen daar absoluut geen grote Bloemendaalse toestanden...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 bloemen na zee met zand, wordt makkelijk 100.000 mensen. Zeker, zeker. Dus, dus, dus, ja. uh, en ik heb ja. wel meegemaakt uh, in mijn tijd bij de ambulance dienst dat er uh, meestal aan het eind van de dag, he, dus, dan zitten dranken lekker weer goed in en, uh, en hebben mensen de hele dag in de zon gezeten ja. met alle ellende van dien dat uh, er zomaar vijf ambulances in, uh, aan de kust staan, dus uh, bij allerlei paviljoens. Dus uh,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 is het eigenlijk wel over het hele strand uh, verspreid. Um, dus dat hele hutje-mutje op elkaar... met alle gevolgen van dien, dat kennen wij niet. Um, dus dit soort problemen uh, ben ik in ieder geval niet bang voor. Wat niet wegneemt, dat we echt rekening moeten houden... met een behoorlijke groei. En alle vragen die daar op het gebied van mobiliteit, veiligheid... op het gebied van hoe kan je dat ook spreiden... dat, uh, dat we dat wel heel goed uh, in de gaten houden... en scherp aansturen in de komende jaren. Ja, oké. Wie zal hier nog iets over kwijt? Nee, dit, uh, ik ben het helemaal met uh, Daniel Nou, we fantastisch. doen dit uh, met elkaar uh, in ja. onze regio. Dus uh, dat gaat Goed. fantastisch. Ja. Was, was, was, was dit jullie ja. eerste keer samen in een radioshow? Uh, ja. In de radioshow ja. wel, ja. Okay. We komen elkaar. Dus onder andere in die veiligheidsregio, heel regelmatig. Ja, ja precies. De ja, ja, ja. Ja, veiligheidsregio kent negen gemeenten. Dus hebt ja. over de Eimond en Zuid-Kermland. En ik uh, moet zeggen, uh, zeker de burgemeesters onderling, werken in een buitengewoon ja. uh, uh, collegiale en goede sfeer met elkaar samen.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 Nogmaals een hele middag. Op tv zijn we ook te ontvangen. Hè? Dan uh, kan je gewoon live meekijken in de studio. Kanaal 40 via Ziggo kan je meekijken. En dan is even de uh, stream van uh, uh, Bloemendaal. De racebrigade Bloemendaal. Slash ZFM player. Ook dan kan je meekijken in de studio.